Vanavond bij BNN op 1, Comedy Live. Tien talentvolle acteurs en comedians spelen live comedy sketches... over het dagelijks leven en de actualiteit. Het is gewoon dat ik heel erg gespannen uh, ben. En jullie zitten daar zo serieus. Ik ben een arts, hè. wat moet ik dan doen? Lachen? Pift kanker in je knie. Comedy Live, vanavond om tien over half tien. Comedy Live. Bij BNN op 1. Dit is Radio 1. Tros in Bedrijf. Tineke Verburg en Peter Debie. Drie minuten over twee, welkom terug bij Tros in Bedrijf. Het programma op Radio 1 en het gaat over ondernemend Nederland. Tot half drie hebben we nog een gespreksonderwerp... en dat gaat dus helemaal over innovatie in de horeca. Ja, Dit weekend bezoeken zo'n 950.000 toeristen ons land... en maar liefst 500.000 Nederlanders gaan in eigen land op vakantie. Topdrukte voor de horeca dus. En daarom praten we tot half drie over vernieuwende horeca-concepten. Dat doen we met drie gasten. Allereerst Arjan de Boer van Food Inspiration Magazine. Dat is een magazine dat zich richt op horecatrends. Daarnaast Michael Levy, medeoprichter van de Amsterdamse hotelgroep Citizen M. En tot slot, Jordi Kuit, mede-eigenaar van het eerste e-dining restaurant in Nederland. Daar willen we alles over weten, is kaya in Rotterdam. Ik begin even bij Arjan de Boer, Food Inspiration magazine. Ja, we zetten u hier even eerst een soort trendwatcher voor de hele horeca, voor de hele branche. Um, als we eens beginnen met de hotels. Mm -hmm. Wat voor ontwikkelingen zien we op dit moment? Nou, wat we heel sterk zien is dat uh, zeg maar, gasten in hotels op zoek zijn naar betaalbare luxe. Uh, waarbij ze daarnaast willen zeg maar, uh, getroffen willen worden door de echtheid eigenlijk van de medewerkers, die dus niet meer zeg maar, de fixen. echtheid van de medewerkers. Wat is dat? Dat het geen uh, uh, toneelspelers zijn, maar dat ze de, de mensen hun eigen identiteit uh -huh. ook mogen laten zien, dat ze eigenlijk ook een, een echte vorm van gasvrijheid ook uitstralen, en dat je niet als uh, niet met met zes uit het hoofd geleerde zinnen. Uh, nee, maar echt. Ja, ja. En dat valt mensen heel erg op, want dat zijn ze namelijk niet meer gewend. En nee, hoe, hoe selecteer je daar de mensen op dan? Ik denk uh, niet zozeer op, uh, uiteraard ook op een bepaalde vorm van opleiding waar je het in hebt meegekregen. Maar ik denk dat het op de manier is waarop je naar elkaar kijkt... op de manier waarop je loopt op de manier je ook elkaar echte aandacht voor elkaar hebt. En dat je ook interesse hebt in de mensen die bij jou te gast zijn. U, u zegt dat omdat er kennelijk ook geconstateerd is dat die echtheid weg was. Nou, ik denk niet dat het weg is. Ik denk dat er heel veel succesvolle bedrijven zijn die daar juist heel erg aan werken. Dat zijn ook die trends die je ziet. Waar mensen bijvoorbeeld ja, hun, hun tattoos mogen laten zien. Of een eigen pet op hebben. Of een andere vorm van een badge hebben. Dat je niet altijd maar weer in hetzelfde uniform. Mm -hmm. Want de naam zegt het natuurlijk mm -hmm. al. Dat je op die manier uh, naar buiten treedt. Ja. Maar dat je ook echt wat meer van jezelf mag laten zien. En, en hoe vernieuwend is dat? Uh, is die Nederlandse horeca's we dat afzetten uh, tegen andere landen? Um, nou, ik moet zeggen, ik ben altijd wel heel erg trots op wat we in Nederland doen. Ik neem ook heel graag uh, groepen mee. Om uh, bijvoorbeeld in Amsterdam schitterende concepten te laten zien. Omdat wij ja, in staat zijn om heel snel hele mooie concepten te, te bouwen. Uh, dus ik denk dat we daar, uh, ja... Nou, ik zou niet zeggen dat wij voorop lopen. Ik mag heel graag naar Londen of naar New York gaan of naar Azië gaan. Maar ik denk dat wij echt uh, vooruitstrevend zijn. Ja, maar u, u, bedoel, u begint met het, bij het concept eerst dus uh, de, de menselijke factor te noemen. Ja. En zegt dat dat heel belangrijk is. Ja. Het merkwaardige is, tenminste, dat hoor je toch wel vaak als je in het buitenland bent. Dat die bottigheid zoals je bij jullie daar in die restaurants en die cafés ge, uh, geholpen wordt. Nou, dat is zelden evenaard in de, in de wereld. Ja, is dat niet uh, regio bepaald? Want als ik het in Amsterdam kan ik me het af en toe wel een beetje voorstellen... in de grotere steden. Kom ik in de wat uh, kleinere steden, in Eindhoven bijvoorbeeld... nou, dan voel ik me echt enorm welkom. Ja, ja. Dus het is ook wel heel erg streek bepaald. En de, en de, in het de is het heel anders dan in de Ik denk dat het daar dan. toch iets anders is. Maar ja. ik, heb, ik heb niet zo'n hele sterke ervaring op die manier. Het is bij ons wel iets anders. Het vak horeca heeft een wat minder allure in Nederland... dan bijvoorbeeld in, uh, in Zuid-Europese landen. Ja, want dat daar is sowieso. een heel serieus vak, ja, daar hè? is het een heel serieus vak. Dat is bij ons een stuk minder. Hoe komt dat? Ik denk dat het uh, te maken heeft met een, uh, uh, de opleiding, het niveau, uh, wellicht ook de betaling. Uh, en uh, dat men van, van, van nature en van oudsher al een bepaalde status heeft als je de gérant bent of de, de eigenaar bent van het restaurant. Maar onze horecaopleidingen hebben volgens mij een geweldige naam, ook in het buitenland. Die hebben ze. scholen, ja, dat soort dingen. Ja, inderdaad. <lacht> dus dus ik... je zou zeggen dat we daar als Nederlanders zelf ook meer mee bezig zouden zijn? Ik denk, wij, uh, ik denk dat wij dat uitstekend doen in, uh, in Nederland. Dus ik ga ook niet helemaal mee met het verhaal van nee. Nederland. Ze hebben heel erg bot en ongeïnteresseerd. Hoor, nou, ik had het ook over dat mensen uit het buitenland dat, dat zeggen. is exact. exact. Oké, okay. Michael Levy, u bent uh, medeoprichter... van de Amsterdamse hotelgroep Citizen M. Uh, vertel eens wat daar bijzonder aan is. Nou, ik denk dat wij uh, inderdaad inspelen op, uh, op uh, trends... en op wat men verwacht als je een huidige reiziger bent... Ik denk dat uh, je het best kan vergelijken dat misschien vroeger luxe een uh, kristallen kroonluchter was en, en uh, een uh, witte handschoen. Vandaag uh, wordt dat niet meer door iedereen als luxe uh, bestempeld. Wat maar, is luxe dan wel nu? Nou, luxe is nu je laptop openknallen en internet hebben en gratis. Mm. Of uh, op de kamer zijn en uh, heerlijk video mens kunnen kijken, gratis. Of uh, als je de telefoon oppakt, skype rates krijgen zoals we thuis zijn gewend. En er zijn hele andere elementen die wij belangrijk achten. Ja, ja. Zoals... ook... Ruimte, is dat nog belangrijk? Nou, ik denk dat uh, soms wel. Maar uh, meestal van de gevallen niet. Als we s'avonds uh, om 0 of acht negen op de kamer komen... en s ochtends om acht uur er weer uit zijn... dan is ruimte misschien niet zo'n premium waarvoor we willen betalen. Maar uh, als Hoe ik hem... ziet een kamer in uw hotel er dan uit? Beschrijf ons dat. Even. Nou, we hebben gekeken naar wat zijn nou de primaire factoren die belangrijk zijn. Nou, een king size bed, een lekker groot 2 meter bij 2 meter bed, is natuurlijk fantastisch. En uh, als we in een hotel gaan, dan vinden we wel lekker een beetje lichtgesteven lakens. En het moet wel. He, het moet wel heel heerlijk zijn. Als je erin gaat, moet je denken van ja, ik ben er. Mm. Um, maar uh, techniek, wij hebben een, een leuke uh, handheld uh, touchscreen waar je alles op kan bedienen. Uh, je gordijnen, je verlichting, je temperatuur, uh, de televisie. Je, kan dit, je eigen sfeertje krijgen. Je kan je sfeertje, je kan je eigen. Dus we, we hebben een massaproduct natuurlijk. Maar je kunt het wel personaliseren. En dat is denk ik wat vandaag heel belangrijk is: is dat we willen een stukje van onszelf weer terug herkennen... En ik denk, uh, in te de spelen wat, uh, wat er eerder werd gezegd... is dat men niet meer wil horen... Um, Did you have a nice trip, sir? Zo'n ingestudeerd lijntje. Een vriendelijke hi, maar dan echt een vriendelijke van en, hi. En, en die glimlach die erbij hoort, of dat oogcontact, dat is veel belangrijker. Dat is wat Arjan net al zei, dat... Nou, wij, er werd gevraagd hoe screen je, hoe, hoe, hoe uh, neem je nieuwe mensen aan. Wij kijken dus uh, nul naar opleiding uh, op dat niveau. Uh, op ons ambassadors niveau waar het gastencontact zit. En we kijken 200% naar het glimlachgehalte. Zijn ze aardig, zijn ze echt uh, uh, vanuit zichzelf bereid om service te geven? En als dat zo is, dan uh, ze leren hoe je een barista met uh, kop koff, uh, koffie kan maken. Dat, dat, dat, dat redden we allemaal wel. Of uh, hoe je kan assisteren bij het in- en uitchecken op de kiosken. Dat is, allemaal, dat is allemaal te leren. Maar echt aardig zijn. De authentieke uh, ja. aardigheid. Authentiek, dat, uh, maar ja. ook als wij veel reizen, en dat doen we vandaag. De wereld is kleiner geworden. Dan zien we dat... Uh, we hebben menselijk contact. Willen. We willen niet meer in die volumepool gegooid worden. Dus als je dan in een uniform wel herkend wordt. maar je eigen karakter daaruit kan komen. dan heb je cultuur, heb je een verhaal, dan heb je een contact. Ja, dan is het veel makkelijker. Je ja, hebt het over ander soort mensen. Ik ga eventjes naar uh, Jordi Kuit. Een uh, maand geleden uh, heeft u samen met uw vader in uh, Rotterdam. Nederlands eerste e-dining restaurant geopend. Het heet Iskaya. Ja. Wat moet ik me daar nou in vredesnaam bij voorstellen? Nou, het is in ieder geval niet dat u een pilletje op uw bord krijgt en dat we daar dan water overheen doen. En dat dat dan net als bij de Flintstones, of niet bij de Flintstones, maar bij de Jetsons... Uh uh, uh, dat het eten goed, wordt. Dat het eten wordt. Nee, het is een, uh, en ook niet dat we uh, daar met uh, als een stelletje internetnerds... Uh, alleen maar computerdingetjes zitten te doen of zo. Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Het, is een, uh, het is een buitengewoon leuk concept... Uh, die een brede doelgroep uh, op dit moment al trekt. Uh, waarbij het wel het interactieve absoluut heel belangrijk is. Vertel, hoe, hoe um, ziet het eruit? Uh, ja, Het is één grote beleving vanaf het moment dat je binnenkomt. Dus... Uh, bij ons zijn er gewoon nog medewerkers. Uh, wij overigens uh, hebben wel gekeken naar uh, achtergrond en opleiding. Uh, omdat wij vinden Bij dat... Bij u hoeven ze helemaal niet aardig te zijn. <lacht> Bij ons moeten ze heel aardig zijn. Oh. Nog veel ja, aardiger. Ik ik even. Nog veel aardiger. Nee, wij hebben wel gekeken. De basis, om daar even mee te beginnen. De basis is uh, goed eten, uh, goede service. En dan uh, komt het interactieve deel. En dat is ook echt in onze missie. Maar is wat is, is dat interactieve gaat. deel? U nou, zegt u duiding. Gaat. Nu wil ik het weten. Nu wil ik het weten. Nou, E-dining is dat de gast vanaf het moment van binnenkomst... vanaf ontvangst in controle is van beleving. Van setting, van snelheid, van ambiance. En dus uiteindelijk ook van entertainment. Vertel, uh, hoe gaat dat? Men komt binnen en uh, men krijgt een uitleg. Men wordt uiteraard hartelijk ontvangen. Absoluut door mensen met een uh, enorme smile en, uh, en ook echte mensen. Authentieke smile, ook Authentieke ook nog, ja. smile. Uh, dat blijft toch de horeca. Dat is de hospitality. En vervolgens wordt Ik... men meegenomen naar ja, hun eigen tafel... En, Um, uh, ja, normaal is een restaurant, is één, ja, zijn alle tafels, het, alle tafels hetzelfde, omdat dat nou eenmaal zo is. En bij ons nodigen we de mensen ook echt uit, dat is het eerste wat we laten zien, om even de moed te bepalen. En dat kan dus door het uitkiezen van uh, een twintigtal tafelkleedjes, uh, wat allerlei verschillende motieven zijn. Ja, er zijn die mensen die denken dat je echt een tafelkleedje kan kiezen, maar we hebben, ik heb het eventjes opgezocht op het internet. Wat, wat, wat je eigenlijk waar je aan zit, is een screen... Klopt, ja. En, sorry, en ja ik dus, de... dus, dus je tafel is ja, gewoon een soort tafel, internet screen. Ja, de tafel is één groot scherm van inderdaad, sorry, een meter bij dus, een meter. Dus je kunt je eigen screensaver eigenlijk ja, klopt, bepalen. Daar, daar begint het mee. Ja, precies. En, uh, en vervolgens, als men dat dan uh, gedaan heeft, en op dit moment zijn de lenteplaatjes, die zijn heel erg populair, straks komt uh, Koninginnedag, dus dat, daar zullen nou, we ook wel mee gaan doen. Oranje tafels met ja. kroontjes gaan we zelf... Hoe kom je erop, zou ik zeggen? Ja, nou ja, goed, uiteindelijk ja. Heeft, heeft, heeft het in, in de restaurants gewoon heel lang stilgestaan. En, als je kijkt naar een traditionele menukaart, is het eigenlijk helemaal niet uitnodigend. En, uh, ja, maar de kick is natuurlijk dat je dus, uh, kennelijk, je zit op een screen te kijken... Ja. en daar ontvouwt zich, als je het Alles. weet hoe je ja, het moet klopt. bedienen, het menu. Absoluut. T dus help ons eens even mee. Nou, we kijk, we het... krijgen een Normaal... lijstje met biertjes of weet ik ja, wat. Je, je hebt, en dan... je hebt uh, uh, touchscreen, heb je de drankjes en je hebt uh, de gerechten. Nou, Bijvoorbeeld als uh, de gast dan naar de gerechten gaat... Uh, dan wordt ook direct het gerecht wat men op dat moment geselecteerd heeft... wordt letterlijk op het bord geprojecteerd. Dus je krijgt er ook echt trek van. Oh. Je ziet gewoon het gerecht wat je ja, mogelijk dat, zou dat kunnen bestellen. Dat zie je bestellen. ook wel eens op een menukaart. Maar dat ziet er dan toch heel anders uit dan ja. het uiteindelijke product op je bordje. Absoluut, absoluut. En dat is bij ons gegarandeerd uh, hetzelfde. Okay. Uh, what you see is what you get. Mm -hmm. uh, de chef heeft ook echt die gerechten gemaakt. En we fotograferen ze ook echt op locatie in huis... Dus dat we die kwaliteit en okay, dus, dus op datzelfde schermpje tik je dus aan van wat is er allemaal... en dan zeg je, oké, okay, die wil ik hebben. Dan doe je ja. ook echt order. Ja, klopt. Ik wil dit Inderdaad, bestellen. Dat wil ik hebben. En, ik wil en dat het gaat rechtstreeks hebben. naar de keuken. Dat ja, hoeft dus de niet de meer via een juffrouw... Die, nee, waar je heel niet. lang staat te wijzen van Goed. hallo, ziet u mij? Nou ja, dat is het dus. Oh, dat was, het was het niet meer zo nou in ja, Nederland. Dat, hè? Zo is het idee. Ja, zo is het niet in Nederland, maar helaas toch ook wel een beetje. En in de rest van de wereld ook. Is er een knopje en vlot wat... En, en rap wat. Een, een knopje, sorry. En vlot wat. Dat, oh, ja, ja. dat je denkt, nou, ik, ga, ik, ik heb geen zin om drie kwartier te wachten. Nou ja, daarom is die ontvangst zo belangrijk. Ik bedoel, als we kijken naar de Rotterdam-locatie, we zitten om de hoek van uh, onder andere het oude Luxor. Dus uh, hè, mensen hebben gewoon uh, een bepaalde tijd bijvoorbeeld als ze naar een voorstelling moeten. En daarom dat degene die uh, de mensen ontvangt daar ook naar vraagt. Van, goh, wat zijn uw plannen verder voor de avond? Uh, puur vanuit interesse, maar ook... Prima. Worden jullie nog gesponsord? Nou, gesponsord. <laughs> Heb je? Nou, ik kan me voorstellen dat als je op die, op die screen, wat eigenlijk je tafelblad is... Uh, dat je dan ook nog zegt, u kunt na dit dinertje ook nog leuk in de buurt... hier of daar of naar de film of dit of dat doen... Nou ja. dat je de adverteerders Klopt. binnenhaalt. Klopt. Uh, op dit moment doen we het bewust nog niet. Want uh, we willen er geen advertentie... Ik hoor al uh, dat dit wel de toekomst is. Nou, we sluiten het niet uit. Uh, het, het is op dit moment geen onderdeel van het businessplan... maar het is absoluut een mogelijkheid. En uh -huh. De verleiding is ook groot. Alleen waar we voor willen waken is dat mensen bij ons komen omdat ze gewoon goed willen eten, goede service willen krijgen... en niet ja. bij ons komen om gebombardeerd te worden met marketing. Precies, en gek worden van dat bewegende touchscreen. Correct, Want Dan, correct. dan zit, je, zit je eindelijk aan je bierstukbekend ja. je nou aan ja. de tafel. Nou, dat te is het is natuurlijk en, wel leuk dat je als je een kind bij je hebt... dat hij even tegenover je lekker een ja. videospelletje kan zitten Ja, maar zit je te erop doen. te wachten dat oom Donald ook een beetje mee zit te <laughs> kijken... terwijl je zit te eten? Nou, ja. waarschijnlijk niet. En, uh, uh, maar het is inderdaad... Uh, het moet een onderdeel zijn van, maar het moet niet de boventoon voeren. En, en dat is ook echt zoals wij het ingezet hebben. Het draagt bij aan de beleving. En dat is dus die snelheid... Uh, dat men heel snel kan eten en alle irritatiefactoren juist weghaalt... Ja. zoals uh, het wachten op ja. bediening. Dat is eh, even naar Arjan, uh, want we hebben het net gehad over de ontwikkeling in de hotelwereld. Heel kort even, wat zijn de ontwikkelingen bij restaurants? Uh, nou, dat, wat, dat je, we... wat je heel goed ziet is dat de, de, de gast die wil zelf zijn menu kunnen bepalen... die wil zelf ja. drank kunnen bestellen als het hem uitkomt of haar uitkomt. En dat zijn natuurlijk wel mooie voorbeelden bij jouw restaurant... dat het ook zich daar echt enorm toe dient. En die wil zelf gaan zeggen, ik ga eerst met een kopje koffie beginnen... en dan pas met een, een hoofdgerecht of ik wil alleen maar zoet en een kopje koffie. Dat kan allemaal, dat zijn wel de, zeg maar, de mogelijkheden... die bij Citizen M ook bij jullie worden geboden. En dat is waar die consument naar nou op zoek is, want die wil graag zelf beslissen. En wil die dan ook bepalen hoeveel broccoli je op zijn bord krijgt... en maar minder uh, gebakke aardappeltjes? Ja, dat kan ook dat ook bij jullie? Dat ook ja, dat kan nog steeds bij ons. Okay. Ja, exact. <laughs> dus je, dat het je wel het helemaal, ik weet wat u net zei Michael Levy zei het, het ook al, je moet het helemaal personaliseren... Dat, dat is een beetje de trend in het algemeen. Ja, men zegt wel eens... het komt door de individualisatie van de maatschappij. Um, en ja en nee... Uh, zo, zo gaat dat nou eenmaal. Dat is de, de, de ontwikkeling. Mensen willen zelf bepalen. En ja. als je het weer kijkt naar restaurants, steeds minder afhankelijk zijn ja, als, van Ja, als je op een gegeven moment met z'n tweeën gegeten hebt... en je wilt weg, dan wil je de rekening. En daar wil je niet tien minuten op wachten. Nee. Want je wilt weg... Of, dat, of je nou weg moet, of wat dan ook, maar je en, hebt besloten om te gaan. En bij jullie draaien we meteen uit de tafel. Over twee maanden <lacht> kunt u dat doen. Maar op dit <lacht> moment nog niet. Dat <lacht> is niet. Uh, we gaan eventjes nog <coughs> een beetje verder kijken, maar dan buiten de deur hier. Bij de innovatieve restaurantketen Vapiano kun je terecht voor uh, vers bereid Italiaans eten. Nou, dat is op zich natuurlijk niks nieuws. Wat wel vernieuwend is, is dat de klanten hun bestelling direct bij de kok zelf plaatsen... en ook zelf hun gerechten naar hun tafel brengen. Onze verslaggever Micha Blok bezocht de Vapiano-vestiging in Rotterdam... en sprak daar met eigenaar Jeroen van Welsenes. Het concept is ontstaan in Duitsland, bedacht door een Italiaanse Duitser of een Duits-Italiaan. Fabiano is in 2002 in Hamburg uh, begonnen. Ja, we zijn nu bijna tien jaar verder en er zijn inmiddels bijna honderd vestigingen. Maar als je hier gaat zitten aan een tafeltje en je gaat wachten op de charmante bediening, dan kan je lang wachten. Ja, dan, uh, dan uh, duurt het inderdaad even. En, en hoe werkt het? Van, iemand komt hier binnen en dan? Iemand komt binnen, uh, wordt welkom geheten, uh, wordt gevraagd of ze het concept kennen... Uh, krijgen dan een chipkaart en op die chipkaart wordt uiteindelijk geboekt wat de gasten bestellen. En de gast beslist dan ook zelf weer van, nou ik heb zin om weg te gaan, loopt langs de kassa, betaalt uh, en is klaar. Het is dus eigenlijk een soort uh, zelfbedieningsrestaurant, maar dan een, het ziet er niet uit als een uh, zelfbedieningsrestaurant. Uh, het is een beetje casual dining, uh, zoals wij het graag noemen. Wij zorgen er wel voor dat alles netjes blijft, dat uh, zodra u uitgegeten bent, uh, dat het allemaal snel van tafel af wordt gehaald. Maar als het erom gaat om, uh, om eten uh, te bestellen, dan is dat bestellen bij de kok en zelf meenemen. Bij uh, zelfbediening dan uh, denk ik toch meteen aan uh, lauw eten, half lege bakken en uh, lang in de rij staan voordat je het kan afrekenen. Ik denk dat de gast van vandaag te kritisch is om zich met lauw eten uh, weg te laten sturen. En dan ook niet bereid is om daarvoor terug te komen. Het lijkt wel een soort machinekamer met een enorm apparaat. Ja, die, uh, omdat we natuurlijk zoveel pastas per dag verkopen... hebben we daar ook wel een flink uh, apparaat voor nodig. Het is goedkoop, want vanaf 6 euro heb je dus al een, een, een verse pasta... of een verse pizza. Hoe kun je die, die lage prijzen uh, hanteren? Door uh, uh, grote locaties, uh, te kiezen voor grote locaties... waardoor we een enorme hoog omloopsnelheid kunnen creëren. Wij uh, ontvangen gemiddeld per dag uh, zeg maar tussen de 800 en de 1200 mensen... Uh, en dat maakt dat we heel scherp kunnen inkopen. Wat, wat is jullie dagomzet? Uh, rond, uh, de, per vestiging verschilt dat natuurlijk een beetje, maar gemiddeld zit dat zo rond de 10.000 euro. De pasta-stations, dat zijn er vier. Uh, met voor elke kok twee pannen. Dus elke kok kan uh, twee gerechten tegelijk maken. Een heel ingenieus pasta-kookapparaat. Ja, nou, zoals je ziet, dat gaat dan automatisch naar beneden. Komt na 90 seconden weer omhoog. En ondertussen wordt, wordt, heb je zin in een pasta overigens. Nee, dank <laughs> nou je. Ja, en dan, uh, ja, dan uh, ja, verser kan het uiteraard niet. Nu is het nog rustig. Maar echt als het uh, dus lunchtijd is, dan staan mensen dus hier in de rij bij die pasta stations. Ja, dat is ook onze grootste uitdaging. Om ervoor te zorgen dat we de snelheid zo hoog mogelijk houden. Want we willen uiteraard dat die wachttijd zo, zo kort mogelijk is. Uh, maar met, de, met de, uh, de situatie zoals we hem nu georganiseerd hebben... kunnen we zeg maar per twee, drie minuten uh, acht maaltijden maken. Oké, okay, want hoeveel vestigingen zijn er in Duitsland? Ik dacht dat er nu tegen de vijftig vestigingen waren. En hoeveel gaan er uiteindelijk komen in Nederland? Uh, en wij denken uh, dat dat tussen de vijf en de zes vestigingen... zal behelzen in de Randstad. Waarom zo weinig? Een Fapiano heeft een omgeving nodig waar zo'n 300.000 mensen minimaal wonen. En zoveel steden hebben wij niet in, uh, in, in Nederland. De, wat heb je besteld? Ik heb een uh, pizza Tonato besteld. En je hebt een wieper een meegekregen? Ja, ik heb een... Dat, als de pizza, die wordt ondertussen gemaakt. Dus ik kan ook rustig gaan zitten, even wat lezen of zo. En dan, ja, dan, op een gegeven moment gaat die wieper af en dan kan ik mijn pizza ophalen. Dus het is erg makkelijk. Ja, vind je het vooral makkelijk? Dat je dan... Je doet eigenlijk het werk wat een serveerste te doen. Nou, het is makkelijk, maar het is ook gewoon lekker. En nou, ja, zeker als je in je eentje bent in een restaurant ga je toch wel minder makkelijk eten. En dit is wat... Lekkerder en uh, gemakkelijker. dus. Uh... En je bent samen met je pieper. Ja, precies. Nou, eet smakelijk. Dankjewel. En dat was restaurant Vapiano in Rotterdam. En onze verslaggever Micha Blok was in gesprek met de eigenaar daar, Jeroen van Welsenes. Hier in de studio praten we verder over innovaties in de horeca. Dat doen we met Arjan de Boer van Food Inspiration Magazine, Michael Levy van Hotelgroep Citizen M en Jordi Kuit van het e-Dining Restaurant. Iskaya. Uh, het concept wat je net hoorde van Fabiano... Uh, maar ook uh, van jullie uh, hotelketen en zo... dat heeft eigenlijk één ding uh, gemeen. De klant moet kennelijk op een of andere manier het gevoel hebben... dat hij zelf aan de tuikjes trekt en niet afhankelijk is... Ja. van het bediende personeel, de koks enzovoort... maar dat hij zelf sturing kan geven. Ja. Uh, is service dan niet meer belangrijk eigenlijk, lijkt nou, het is kant de, van de medaille. Het is op het moment van de service dat je die gaat, gaat kiezen. Ik denk dat Fappiano is voor de restaurant, zeg maar, de doorbraak... wat Citizen M voor de hotels is geweest. Waarbij je als uh, gast, je kunt het zelf allemaal bepalen... En je wordt niet meer gehinderd door, ik moet even wachten... op welk tafeltje we gaan zitten, op een ober die wel of niet komt. Je kunt het helemaal zelf bepalen. Als je alleen maar een prosecco wil gaan drinken... en iets lekkers erbij wil eten, is het ook goed. Als je een pasta wil, een heel diner, is het ook goed. Maar je kunt alles zelf willen. Een halve wegen van het tafeltje veranderen, geen enkel probleem. Ga maar zitten waar je wil. Ja. Dus alle rules die zijn gewoon weg. En dat vinden mensen fantastisch. Het is wel heel specifiek voor bepaalde doelgroepen. Het is niet voor iedereen. Voor, voor wie dan? Uh, het is uh, voor uh, denk ik wat, uh, jongeren, studenten, uh, groepen, grotere groepen, volwassenen. Het is niet zo geschikt voor, denk ik, voor, uh, voor mensen die op, uh, wat, op, wat ouder zijn inmiddels. Uh, voor gezinnen met kinderen is het niet zo geschikt. Als je met elkaar echt wil eten en het moment ja. wil hebben, dan is het niet zo geschikt. Maar daarom is het ook een heel goed concept. Want die houdt die mensen automatisch naar één beleving... Ja. De deur, dus ja, prima. Want het, het, het klinkt niet als dus de harde gezelligheid om het zomaar... Het, het is een ah, heerlijke buzzing we... place om daar te zijn. Wat? Zowel, het is een prachtige place ja. om daar echt te zijn. Jordi, bij ja. jou ja. In, in, in Iskaya, dat, dat e-dining restaurant... daar zullen toch ook alleen maar jonge mensen komen? Nou ja, nee, dat daar komt dus echt een heel breed publiek. En uh, de eerste gasten, dat moet ik wel zeggen... die allereerste reserveringen... waren inderdaad heel veel internetgerelateerde uh, ontwikkelaars... die dat heel spannend vonden. Mm -hmm. Maar nogmaals, uh, het theaterpubliek... Maar ga je, ga je mij vertellen dat er gezellig middelbaar... of bovenmiddelbaar stelletjes absoluut. binnenkomen? Ja, en, de, ja. en die, zijn, die zijn dol enthousiast en... Uh, uh, Zetten dat dan niet meteen op Twitter of op Facebook? Is dat de reden dat jullie ah. nog werken met, uh, met een muis? Want nou. ik las een review ja. op jullie site van iemand die zei... Dit is alweer hartstikke ouderwets. Alles moet toch touchscreen zijn. Ja. Want jullie werken nog met een muis om iets aan te klikken. Dit is alweer ja, uit. Is heel erg 2010. Uh, ja. Ja. Ja. ja, 2002 wel hoor. Heel 2002, ja. ja. Nou, goed. Uh, huh? Wij hebben die ook gezien. Ik werd erop geattendeerd en ik nodig die persoon heel graag uit om een keertje langs te komen. Want uh, die heeft het niet helemaal goed gezien. Het is, een, uh, het is een trackpad die we ingebouwd hebben. En dat is specifiek omdat als we de hele tafel interactief zouden maken. Mm -hmm. Wat absoluut kan. Vet is er Nou, vette vingers, vette doekjes hoor. Maar uh, op het moment dat je aan een tafel gaat zitten. moet de tafel ook gezellig worden. Zodat er wel glaswerk op komt en er komen bordjes op en er komen dingetjes op. En dan zou je juist. Uh, het overzicht kwijtraken. Want dan gebeurt het overal op de tafel. En daarom dat we hem echt een bewuste keuze gemaakt hebben... door ook een stukje bewezen techniek te gebruiken... want het moet wel blijven werken. Dat kleine stukje, dat hoekje... als, als je dat aanraakt, dan gaan er dingen gebeuren. Ja. En dat weten mensen. Okay. Michael Levy, uh, is er dit, dit soort nieuwe concepten enzovoort... is dat echt heel erg zoeken in die hotelbranche? Nou nee, ik denk dat, uh, dat er uh, verschillende initiatieven zijn. Ik denk dat het ook goed is. Als er één uh, budget airline zou zijn, zou er geen uh, budget airline industrie zijn. Dus er zijn veel initiatieven. En ik denk dat uh, jullie zijn aan het zoeken naar welke klant is dat dan. En ik denk dat de klant uh, vroeger eigenlijk werd uh, ingedeeld... Uh, mannelijk, vrouwelijk, inkomen, leeftijd, uh, waar komen ze vandaan? Vandaag is dat niet zo. Vandaag heb je jeans aan, een t-shirtje, je hebt een designer watch... je drinkt champagne en je gaat met de tram naar huis... Oh, wacht even. Wel, welk vakje hoor ik nu in? Mm. Dus mensen zijn veel meer lifestyle geïnspireerd. En hebben ook aspiraties om ergens bij te horen. En ik denk dat er nieuwe initiatieven zijn, waarbij... zijn. Zijn er ook niet veel meer vrouwen die van de horeca gebruik maken... omdat ze in het hele werkproces veel meer naar boven komen? Um, ja, maar ik denk dat daar ook vooral wordt gekeken... als er een lifestyle-omgeving is... en ik zit niet meer in een lobby op display... maar ik ben gewoon onderdeel van wat er gaande is... dan is het veel plezieriger. Ja. Dus antwoord ja, maar ik denk voor een andere reden. Maar ik denk dat die lifestyle-aspiratie... men wil gewoon een omgeving. En vandaag aan de dag reis je met je, je laptop... en je hebt je hele kantoor in je, in je rugzak zitten. Je gaat ergens zitten, je klapt hem open... en je hebt een, een nieuwe omgeving gecreëerd... wat thuis is, werken is, of wat dan ook. En dan wil je plotseling een omgeving hebben... die aansluit bij je behoeften... en dus ook het volume reizen wat er uh, is ontstaan. Hè? Mm -hmm. Grote hordes... Nou, laten we het alles lekker uh, klinisch maken en sterk en stevig maken dat het niet kapot gaat. Vandaag zoek je toch weer individualisme en dan zoek je als persoon weer, hé, hey, het gaat om mij als persoon. En dan uh, een glimlachje, uh, uh, gewoon iets heel aardigs, uh, uh, een, een, het woord liefde in de business gebruiken. Oeh, wat eng. Dat is wel weer waar het om draait. Maar dat is wel, uh, Michael, dat is wel een vorm van elegantie hè, die terug aan het komen is. Zeg maar, als die warmte en vrouwelijkheid erin. Dat die aandacht voor dingen dat die je ziet terugkomen. Dat zie je in je hotels, in je ja. design, in je kleuren. De parkeerplaats, speciaal daarvoor. In je ingrediëntenkeuze. Vrouwen drinken eenmaal minder bier en meer wijn. Hm. Minder vlees en meer vis. En dat zie je ook terugkomen in alle menukaarten. Ja. Dus dat zie je ook, dat die hele feminisering zich ook prima in de hotels. De en in de restaurants. Feminiseren. Ja, ja. kun, kun, kun jij met Arjan de Boer, hè, je bent een soort trendwatcher in de horeca. Nou, nog trends gaan, gaan aanwijzen van je zegt die zitten er de komende tien jaar echt aan te komen. En daar nou, heb ik je heb, nu nog ja, geen idee van. Nou, ik denk dat die heel snel gaat. Ik heb van de week een fantastische ervaring gehad... in buitengewoon op het land. Dat is een nieuwe restaurantformule... met iemand die geen restaurant heeft. Hij heeft geen cateringorganisatie. Hij gaat met zijn social media community gaat op reis. En hij gaat op hele mooie plekken bij Staatsbosbeheer. Zet hij een tafel neer voor 150 mensen. Daar kun je gaan eten. Met eten, drinken, uit het land, uit de streek. Met regionale chefs, regionale restaurateurs... En eigenlijk om mensen te ontmoeten, die vreemd voor elkaar zijn, met elkaar in gesprek. Nou, dat was dat een van mijn virtueel, mooiste. is niet veel. Die zitten er dan echt. ook. Echt. Ja, die zit ook echt. Zij <laughs> zijn er allemaal. En dat loopt storm. En dat was voor mij mijn uh, restaurantbeleving van de afgelopen jaren. Het was fenomenaal. En dat is allemaal ingegeven van waarom zou je als restaurateur ook echt een restaurant moeten hebben? Je kunt ook prima op reis gaan en uh, op die manier zeg maar uh, mensen ontmoeten en voor ze koken en voor ze wijn schenken. Ja, wel mooi, hoor. Ja, dat is een prachtig mooi verhaal. Ja, Daar gaan jullie nog veel van horen, ben ik van overtuigd. Hoe, hoe heeft dat een naam? Buitengewoon in het Land. Buitengewoon in het Land. Nou, we spraken over vernieuwende horeca concepten. En dat deden we met Arjan de Boer van Food Inspiration Magazine. Michael Levy van Hotelgroep Citizen M. En Jordi Kuyt, dat is van E-Dining Restaurant, Iskaya. Alle drie hartelijk dank. Ja, informatie over dit programma is terug te vinden op onze website. Dat is www.trosinbedrijf.nl en op teletextpagina 257. Vragen en opmerkingen kunt u trouwens mailen naar inbedrijf.tros.nl. Zometeen op Radio 1 Opium, het kunst- en cultuurprogramma van de AVRO met Hans Smit. Maar nu eerst het nieuws van half drie met Mark Visser. Radio 1, het NOS-journaal. De Libische opstandelingen claimen de overwinning in de stad Misrata. De stad werd wekenlang belegerd door de troepen van Gaddafi, maar die zijn nu gevlucht of gedood. Het heeft een woordvoerder van de opstandelingen gezegd tegen persbureau Reuters. Minister Donner wil af van de verplichting dat elk gebouw automatische brandmelders moet hebben. Het komt volgens hem te vaak voor dat de brandweer voor niets uitrukt. In 98 procent van de gevallen is het loos alarm. Donner wilde automatische brandmelders alleen nog verplichten in gebouwen... waar mensen zich moeilijk in veiligheid kunnen brengen... zoals ziekenhuizen, verzorgingshuizen en crèches. De PvdA roept nu om klanten op om over te stappen naar een andere energiemaatschappij. Reden de verhoging met 70 van het salaris van topman Morelissen. Hij verdient nu 750.000 euro. In het radioprogramma Trostkamer-Beet verwees PvdA-kamerlid Samson naar de ING-top... die afzag van de bonussen nadat daarover ophef was ontstaan. En Buckman Palace dat heeft de volledige lijst van genodigden bekendgemaakt. voor het huwelijk van Prins William en Kate Middleton. Onder andere de acteur Rowan Atkinson van Mr. Bean. en solzangeres Joss Stone zijn uitgenodigd. Nou, koningin Beatrix staat op de lijst, maar ze heeft afgezegd vanwege Koninginnedag de volgende dag. En dat is het nieuws van dit moment.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 Goedemiddag, hartelijk welkom bij Opium op deze zaterdag live vanuit de cultuurtempel aan de Amstel Carré. Met een geweldige airco en ook een fantastische parasol hierboven. Ons, uh, het is goed toevoegen hier. Uh, ik zou zeggen, kom even langs, dan voelt u het zelf. Tot half vijf bieden we u een gevarieerd programma. Laat ik u ongeveer zeggen wat we gaan doen. Uh, Iris Koppen die komt langs over haar nieuwe roman, komt ze vertellen. De man met de schaar heet hij. We hebben ook een man met een fototoestel. De vader van Bruno van Moerkerken, Emiel. Zijn prachtige tentoonstelling over Emiel van Moerkerken in het GEM in Den Haag. En hij komt over zijn vader vertellen. Jan Rot over zijn klassieke muziekvertalingen en hertalingen. Nog meer muziek, klassieke muziek, maar dan met Roland Kieft. De virtuele vitrine met Nelly Vrijda en Cornald Maas over deze week. En 80 seconden rokjesdag, ook nog. En de muziek heeft dat, ja, wat zou ik zeggen, dat joie de vivre... en dat is van je ne sais quoi, maar daarover straks meer. Uh, nu hier aan tafel, Lineke Rijksman. Ze speelt haar eerst de solovoorstelling Wat is het nu? Of wat is het nu? Mag je zelf Wat is het nu? Ja, ja, ja is het nu? Dat wat is, wat is mooi is hoor, nu? dat is wel bij Mug met de gouden tante. Een voorstelling over ja, hoe stel je je als kunstenaar op in, in een wereld... die misschien niet zoveel belangstelling meer heeft voor kunst. Daar komt het eigenlijk op neer. Of? Nou, ik weet niet of de wereld er geen belangstelling hmm, voor heeft. Maar, maar... delen van ja. de wereld in ieder geval. Goed, jij ja. hebt ooit, dat is twee jaar geleden... heb jij de Theodore gewonnen voor uh, de beste actrice... voor de, de rol van Hanna, in, uh, Hanna en Martin. Ook bij Mugent met de de Tand. Weet jij nog dat je toen uh, hoorde dat je die prijs gewonnen had? Ja. Of dat je in Nederland zag dat, dat je genomineerd werd? Ja, ja. ja. Weet je dat ja ik was bij uh, Vrienden en ik wist dat ik een interview had. Dus ik had gezegd, nou, ik moet uh, tussendoor even mijn uh, interview doen... want we zaten te eten. En toen was het een totale verrassing, Ja. ja. En Wat gaat er dan door je heen? Zou wat ze bij dacht de sport er door zeggen? je heen? Vreugde of, of ja. Ja, een mooi moment in ieder geval. Ja. Natuurlijk helemaal als je hem dan ook nog eens wint die, die, die prijs. Maar goed, dat is pas later. Dat was later. Waarom heb ik het erover? Omdat op 11 september worden in de Stad Schouwburg in Amsterdam de theaterprijzen van dit jaar uitgereikt. En gisteren werd bekend dat Gijs Scholten van Aschat genomineerd is voor de Louis Door, de belangrijkste toneelprijs voor een acteur, een hoofdrol voor een acteur in Nederland. En hij ontvangt die nominatie voor zijn rol van Richard III in de gelijknamige voorstelling van Orkater. Die voorstelling is overigens van 16 tot en met 31 september weer te zien in Amsterdam. En Vandaag is aan mij in, uh, hier in Opium de eer om uh, nog enkele genomineerden bekend te maken. En niet alleen nog een kanshebber op de louis Dor, maar ook de eerste genomineerde voor de Theodor. De prijs dus voor de beste vrouwelijke hoofdrol. En twee kanshebbers op de enerzijds de Alecchino en de Colombina. Respectievelijk de prijs voor de beste bijdragende mannelijke en vrouwelijke hoofdrol. Nou, laten we beginnen met die uh, Theodore. Dames eerst, uh, de belangrijkste rol voor een actrice in Nederland. Genomineerd voor de Theodor voor haar rol in het stuk GIF van NT Gent... is Elsie de Brouw. Dat is mooi. En uh, een, een indringende kamerspel is dat over de verwerking van verdriet. Dat stuk GIF. En toen ik haar uh, gisteren belde met het goede nieuws... toen was dit haar reactie. Oh, wat leuk. Voor GIF. Voor GIF. Nou, Wat super fijn, wat leuk. Ja, en dat is mij een grote eer om dit, uh, je, je te mogen mededelen. Ben je verrast? Ik ben heel verrast, ja, natuurlijk. <tijds> dit is, dit ja. zegt de jury. Met minimale middelen weet Elsie de Brouw een diepe essentiële ontroering teweeg te brengen. Door haar schijnbaar moeiteloze tekstbehandeling, waar een enorme techniek aan ten grondslag ligt, wordt zij de persoonlijking van het verdriet zonder larmoyant te worden. Einde citaat. Dat is fantastisch, geweldig, hartstikke leuk. Ja. Het gif is nog uh, steeds te zien he, door, door het land in april en in mei. Um, ja. hoe, hoe zijn de reacties van het publiek? Ja, heel go goed altijd. Uh, ja, over het algemeen zijn ze heel, uh, heel erg mee en dankbaar en uh, uh, ontroerd. En, ja, er komen veel mensen op ons af uh, na afloop. Goed. Nou, uh, hartelijk gefeliciteerd nogmaals. en uh, uh, uh, we, we duimen voor je in, uh, voor in september bij de uitreiking. Wanneer is het? 11 september. 11 september. Okay. 11 september. Okay. Okay. Goed, goed, nog een prettige dag. En Heel bedankt. Hartelijk bedankt voor het bellen. Oké, okay, dag. Okay, dat was Elsie de Brouwers dus, uh, gisteren. En dan de Louis Door, Gijs Scholten van Huisgaat dus. Dat wisten we al, maar wie is de tweede kanshebber op die prijs? Nou, dat ga ik u zeggen. Dat is voor zijn rol van Pavel Protassov in Kinderen van de Zon... van Toneelgroep Amsterdam, Jacob Derwig. En ook hem belde ik gisteren en hij wist niet wat hij hoorde. Dat meen ik. Dat meen ik wel. Goedemorgen zeg. Echt een... Ja. Dank je wel. Wat fijn. Ja. Dat is nog eens heerlijk nieuws op deze zonovergoten uh, vrijdag. Wat leuk. Ja, voor, dat begrijp je voor, voor je rol uh, van uh, Pavel Protasov in uh, Kinderen van de Zon van Toneel op Amsterdam. Hartstikke leuk zeg. Ik kreeg gisteren een belletje van uh, Marlene van het Toneel op Amsterdam. Dat jij mij zou bellen tussen een bepaald uur. Ja, toen dacht je, wat moet die man van me? Ja, en zij gaf dus kennelijk. Als smoes dat, dat ze wat gingen vragen over uh, mijn regie van volgend jaar. Okay. Maar ik denk dat dat, dat dat niet is wat je nu gaat doen. Dat ga ik niet doen. Ik ga even <lacht> vertellen wat de jury van jouw rol vond. Want ik heb hier het juryrapport. Ja. De jury zegt daarin, en ik citeer... voor zijn rol als gedrongen professor... die slachtoffer wordt van zijn eigen wereldvreemdheid... waaraan hij zich met maar te vergeefs tracht te ontworstelen. Een rol waarin hij met een onovertroffen timing... kwetsbaarheid aan schaamteloosheid paart. Einde citaat. Heerlijk. Herken je je erin? Ja, absoluut. En fijn dat dat uh, gezien is. Heel leuk. Dan nou ben je eerder genomineerd geweest hè? Voor, uh, voor, voor, de, voor de Louis D'Or. Bij, uh, bij Hamlet, de Hamlet destijds, uh, bij de Trust ja. en uh, voor naar Damascus. Nooit in ontvangst genomen die prijs. Ga je hem dit nee. keer krijgen, denk je, in september? Nou, toevallig kwam ik uh, mijn collega Gijs Scholte tegen gisteren. Hij was op de racefiets en ik was ook op de racefiets. We hadden allebei een ander rondje gefietst. En hij was onderweg op zijn rondje gebeld dat hij genomineerd was voor de Louis D'Or. Voor uh, Richard III. Dus ik heb geduchte uh, tegen Sant, Maar ook wel iemand die ik het uh, heel erg gun. En ook heel erg terecht te richten zijn. hij hem zou krijgen. Dus. Ik ben al met deze nominatie heel blij. Ik ben eerder genomineerd. En toen wist ik eigenlijk wel dat iemand anders het zou winnen. Dus toen zat ik daar ook heel ontspannen. Hans Kersting won toen. En die was genomineerd voor twee rollen. Dus dat kon hem niet ontgaan. Nu zit ik daar toch wat uh, gespannener. Ik wens je in ieder geval een uh, prachtige avond. 11 september in de Stad Schouwburg in Amsterdam. En dan gaan we het meemaken. Ik ga morgen luisteren wie, uh, wie er nog meer op het lijstje staat. Hartstikke leuk. Oké, okay, dag. Ja, een fijne dag. Ja, wie staat er nog meer op het lijstje? Nou, Naast de Louis Door en de Theodor zijn nog twee belangrijke toneelprijzen, namelijk de Alequino en de Colombina, respectievelijk. De meest indrukwekkende mannelijke bijdragende rol en de meest indrukwekkende vrouwelijke bijdragende rol. Genomineerd voor de Alequino is voor zijn rol van Nick in de voorstelling Mighty Society 8 van het gezelschap Mighty Society. Acteur Rick Paul van Mulligen, En voor de Colombina genomineerd voor haar spel in Freetown bij Doodpaard, actrice Lies Pauwels. Nou, alvast, uh, ja, kan iemand no uh, feliciteren met de nominatie? Ja, hè? Ja, ja, Lieneke die knikt, dus het is zo. Zij kan het weten. Overigens, uh, Richard de Derde, dat is dus niet in september. Ik uh, vergiste mij daarin. Dat is van 16 tot en met 31 augustus in de stad Gouwburg in Amsterdam. En uh, eind mei worden de laatste nomina nominaties bekendgemaakt. De toneelprijzen worden uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater... waar Opium ook bij zal zijn op zaterdag, nee, zondag 11 september. Laat ik dan alles wel een beetje correct houden. Goed, uh, ik ga zo even met je praten over, uh, over de voorstelling... Wat is het nu? Wat is het nu? Uh, maar eerst muziek. Op speelse en gepassioneerde wijze... hult ze de chansons van Jacques Brel in een nieuw jasje. Ze houdt met haar optredens zijn geest levend in vele landen. Net terug uit Australië, Down Under, Maar hier is ze nu in Carré, Michelin... Van Houten. Op een dag... Op een dag komt de duivel op aarde. Op een dag komt de duivel op bezoek. En wat ze zag, dat vond ze fantastisch. Moord, honger... Gierigheid en leugens. Ze heeft alles gezien, de duivel. Ze heeft alles gehoord. En na alles te hebben gezien en na alles te hebben gehoord... gaat ze terug. Terug naar beneden. En daar beneden heeft men een groot feestmaal klaargemaakt. Aan het eind van de maaltijd staat ze op, de duivel... En dit is wat ze zegt. Ze zegt alles is goed op deze aarde. Ze zegt. Z De mensen spelen soldaat van kant. De trein ontspoort met veel kabaal, want zij vervult van ideaal. Leggen de bom net voor de draai, daarmee is elke klap fataal. Geen tijd voor bichten of berouw, tot spijt van onze liefde. Grote grijpen elke kans uit de handen van de kleine man. Europa duimelt uit balans. <tie> Ça va. Rien ne se mais tout s'achète. ...l'honneur ne la santé Ça va. Les états se An anonymous society, ça va les grands arrachels venu du pays des enfants. Le rapport pete la bar dans un décor de mille chants. Ça fait des organisations. Et l'initiation des nations ça va. De mens heeft te veel gezien. En alles in hetzelfde grijs. En dansen doet hij ook al niet. Sava. There are so many things to see. And all appear in shades of gray. Sava. And as to dance in Paris. The Mullin is less than gay. Sava. Nieuw poët in town. clown. Maar every that goes down is not even een Ha, ha, dat hurts de man, is sava, sava, sava, sava. Het is goed, het is, het is goed. Het is fantastisch. Het is prachtig, het is, echt is is, is is, is heel. Goed goed, is gewoon mooi. Mooi, goed. Het is, het is goed. Het is, is goed. Michelin van Houten met de M van lichten op de gitaar. En de stem die u misschien ook nog herkent. dat was die van Spinvis, Erik de Jong, die is hier niet live aanwezig. Die staat op een, op een bandje, op een mp3. Ik weet het niet in ieder geval, ik hoor het straks wel, Michelin, hoe dat precies zit. In de tweede uur ga ik even een gesprek voeren daarover... Uh, want je gaat nog een keer spelen straks. Hoe houd je je als kunstenaar staande in de samenleving... of een deel van de samenleving wellicht die je vooral geamuseerd wil worden... en die wil bezuinigen op alles wat je dierbaar is? De theatermakers van Gezelschap Mug met de Gouden Tand... die maken er een voorstelling over, een voorstelling door Lineke Rijksman, je eerste solovoorstelling. Die draait toch al een tijdje mee. Het is, het is er nog nooit van gekomen of? Nou nee, het was ook eigenlijk niet de bedoeling. Um, oh. We zouden met de artistieke leiding van De Mug, Marcel Musters, Jan Nederlof en ik uh, iets maken. Maar daar kwam van alles, uh, daar veranderde van alles in. En toen is het een solo geworden. Dat is lekker, hè? Maar je het... Al -Nederlof die heeft. <laughs> we doen het samen, hè? Maak ja, ja nee, samen. ik snap het dat natuurlijk je, dat je ze in bescherming neemt... maar het is toch wel want dat je dan ineens... min of meer aan je lot wordt overgelaten. Ja, dat is Nou, ik ja. ben niet aan mijn lot overgelaten. Maar op het toneel sta ik wel alleen. Ja, ja, ja. ja. En dat is... Dat is uh... Lastig lijkt me? Nou, lastig. Het is uh, pittig. Maar het is ook spannend. Ja, maar ben je dan ook je eigen regisseur tegelijkertijd? Uh, ja, maar ik heb wel uh, de laatste twee weken heel erg veel aan Johan gehad. Die is uh, vaker gekomen en die heeft uh, veel uh, gekeken, puntjes op de i gezet... En, uh... Ik bedoel, op een gegeven moment heb je toch echt iemand nodig die ja. het spiegelt. Ja. Ja, ja. Zijn de aangekondigde bezuinigingen op cultuur... waar jullie ongetwijfeld ook mee te maken zullen krijgen... Zijn, zijn dat de aanleiding geweest om deze voorstelling te maken? Of was er meer aan de hand? Um, Moet je nou, het we, breder zien? Wij waren, Johan en ik raakten in gesprek over waar we het over wilden maken. En, um, jullie proberen altijd dicht met de actualiteit uh, te ja, blijven. Ja, het motto is thema's. het is nu, ja. Ja. van de mug met goudtand. Ja. En natuurlijk spelen dan de bezuinigingen een rol. Um, maar uh, we wilden het uh, ook breder trekken. Dus we wilden uh, een persoonlijke lijn daarin... de lijn van de bezuinigingen van de politiek en de lijn van de wereld. Om het maar eens heel groot te zeggen, maar dat komt ook Al in een klein ja. bestek samen. Ja. Um, en we hadden ook gesprekken over um, hoe, je de oude, hoe er een oude wereld is en een nieuwe wereld... en hoe die, snel die nieuwe wereld voor ons steeds lijkt te veranderen. Ik denk mm -hmm. trouwens voor iedereen, vroeger was een generatie 30 jaar... of. Jaar, maar nu lijkt de generatie wel om de vijf jaar te, te veranderen. Yeah. Dus um, nou, we hadden zo'n zo pool van allemaal onderwerpen en daar zijn we in gaan zoeken. Hmm. Waar... Want... Want, want dat, neem dat veranderen van die generaties, of die versnelling die er in de maatschappij plaatsvindt. Wat, wat vind je daarvan? Wat vinden jullie daarvan? Nou, wat ik daarvan vind, ik, dat, dat is precies wat ik ook bij, in de voorstelling probeer te doen. Ik weet niet goed wat ik daarvan mm. vind. Ik, ik mis sommige dingen. Zoals? En van andere wat dingen? Mis um, nou, ik mis um, een ander tempo. En ik mis de rust die bijvoorbeeld in mijn voorstelling bij uh, uh, de al dan niet fictieve wereld van mijn uh, ouders hoort. Uh, in ieder geval bij hun muziek, kan ik beter zeggen. Um, maar omdat ik totaal niet weet waar het wel naartoe gaat... en dat is misschien wel het gegeven... dat je voortdurend niet weet waar het naartoe gaat... Uh -huh. en dat, dat je daarin je rust moet vinden. Je, je schetst die, die, dat, uh, die wereld van je ouders die, die langzamer ging... met veel klassieke muziek ook. Maar ja, toen op een gegeven moment, dat zit ook in de voorstelling... kwam Veronica kwam voorbij. Dus we hebben het allemaal al een keer meegemaakt, toch? Uh, ja, nou, ik, ik, ik, in, in zo'n kader bekijk ik het niet. Ja, Veronica komt voorbij en dan laat ik zien wat er vervolgens gebeurt aan reactie... vanuit, ik zou maar zeggen, de, klassiek, de, de wereld van haar vader. Ja? Hoe heftig die is. Um, maar ik geloof wel dat vanaf... Ik ja, kan, kan het niet precies in tijd aanduiden mm -hmm. geven... maar ik heb wel het gevoel, misschien omdat ik ouder word... dat die verschuivingen en die veranderingen... ook door de gedigitaliseerde dig wereld wel steeds sneller gaan. Steeds, uh, de veranderingen daardoor steeds groter zijn. Mm -hmm. ook. Ja. En die wereld van je ouders of de wereld van vroeger... Uh, ik, ik herken het ook van het spelen van klassieke muziek en dat soort dingen... dat het leek alsof alles langzamer ging. Uh, is, was, was dat een ideale wereld? Of? Nee. Nee. Dat geloof ik helemaal niet. Nee. Het was prachtige muziek. Maar mm -hmm. verder zou ik er geen andere, ja. niet anders over kunnen zeggen. En, en wat heb jij daarvan meegekregen? Uh, want, want je schetst een beeld in het begin van... Uh, dat, je, dat je geboren bent op een bontjas in de, in, de, in de kleedkamer van, uh, van het concertgebouw. Dat is allemaal fictie, begrijp ik. Maar... Ja. Het is wel een soort van. Mijn ouders waren veel met klassieke muziek bezig. Is dat wel een feit? Klopt dat wel of nou, ook ja, niet? Ik, um, is ook, uh... Kijk, de, ik speel in de voorstelling met. Um, het, het is het zoeken naar waarachtigheid ook. Ja. Het is zo moeilijk om mijn hart op te zeggen, want je denkt iedereen denkt. Maar daar gaat het wel over en ook. Uh, ik speel ook met um, wat ik steeds moeilijker te onderscheiden vind, wat um, echt is en wat niet is en wat vals is en wat waar is. Mm -hmm. En de vorm van de voorstelling speelt daar ook mee. Dus uh, ik heb, voor mij is het niet belangrijk om te beantwoorden... nou, dat is wel waar en ja, dat ja. is niet waar. Ja, ja. De vorm zelf ja. speelt met waar ja. en onwaar. Ja. Het is, het is een, een voorstelling met... je hebt uh, het vergeleken met een kubus, hè, met veel kanten... dat je uh, evenveel personages bijna in die voorstelling zitten. Want je moeder zit erin, jij zit erin... of iemand die op jou lijkt. Carla Bruni zit er ook in. Het is, hoe kom je eigenlijk op Carla Bruni ineens? Uh, zij zit erin omdat ik... Uh, een, ik had een documentaire gezien over haar. En ik betrapte mezelf erop dat ik... Uh, ik, ik was er gefascineerd door, ik was ook jaloers. En ik dacht... <lacht> um, het lijkt wel alsof ze er genoeg aan heeft... om haar leven in dienst te stellen van... in dit geval uh, steeds andere mannen. Le petit Sarko, le, le petit Sarki, uh, maar daarvoor ook weer anderen en uh, je valt eigenlijk niet te veel op aan te merken, ongelooflijk elegant en ook nog spelen en bij Nelson Mandela zitten en ondertussen bombardeert man <laughs> Libië en dan dus daarom uh, om het even kort door de bocht te zeggen dacht ik ik zou het goed vinden om haar er op een bepaalde manier in te brengen soort jaloezie of. Uh... Nou ja, niet echte jaloezie, maar wel fascinatie. En ook waarschijnlijk wel echte jaloezie trouwens, ja. Niet om wie ze is, maar wel om hoe ze eruit ziet. Nou, een ander personage wat regelmatig terugkomt... dat is een soort agent. Uh, je, bedoel, je, bent, je bent de actrice die, die in feite op, op een snijpunt staat... van kies ik voor de waarachtigheid of, of kies ik voor het geld? Kies ik voor de, de platitude? En, en, en aanvaard ik die opdrachten die die agent mij in de schoot werpt? Ben je zelf ooit in die situatie zelf geweest? Um, dat ik op een breekpunt stond ja. of ik moest nou ja, kiezen dat je, tussen die de, twee ja, dingen? Dat je wel je? eens voor de keuze wordt gezet, gesteld van... wil je voor ons dit of dat gaan doen? Dat je denkt, ja, maar dat is toch niet, dat is niet wat ik wil? Um, ja, maar um, ik, heb nooit, ik heb ben aldoor in de luxe positie geweest... dat ik het dan vervolgens kon afzeggen. Hmm. Um, omdat ik werk had wat ik wel wilde doen. ja. Merk je dat aan, aan collega's van je, dat dat, die, die span, dat spanningsveld er is? Um, ik denk dat dat spanningsveld steeds meer gaat komen. Dat geloof ik wel. Mm -hmm. ja. Ik denk dat um, naarmate er bij, uh, in heel veel voor televisie bezuinigd moet worden en er minder geld naar films gaat, minder geld naar cultuur gaat, gaat iedereen het merken. Natuurlijk, ja. Een, een, een citaat uit de voorstelling is: uh, Jullie weten uit pure wereldvreemdheid niet wat je wilt maken. Is dat iets wat jullie naar, de, naar het hoofd wordt geslingerd? Of? Um, er is een tekstbijdrage in de voorstelling uh, twee korte fragmenten van Marjolein Februari. En op mijn verzoek, op ons verzoek, heeft ze, uh, een, uh, ze had een aantal uh, opties. En het is, dat is uiteindelijk een wijstem en een zijstem geworden. Een wijstem vanuit de cultuur en een zijstem vanuit uh, de mensen die daar niet bij betrokken zijn en die mm -hmm. daar geen boodschap aan hebben. Ja. En dat is een zin uit de zijstem. Die zegt, jullie weten in deze eeuw van pure wildvreemdheid niet meer wat jullie moeten maken. Um, in andere formuleringen heb ik die zin vaker gehoord. Mm -hmm. Ja, het, het, het is een... een, een uh, ja, de, kies je voor de, voor de wachtigheid of, of kies je voor... Ja, misschien meegaan met, met, met de popular culture of wat dan ook. Is, is het zo, zo zwart-wit, zo tussen uh, hoge en uh, wat... Nee, maar de, waar, de waarachtigheid yeah. gaat voor mij niet alleen maar uh, uh, over... Je kan met grote waarachtigheid toch ook iets doen van... Uh, uh, in de musical spec. Ja, of ja. wat dan ook. Ja. Dus het, die, de scheiding is voor mij niet uh, dat de waar, waarachtigheid alleen in het een zit... Uh, mm -hmm. en niet in het ander. Hmm. Nee, want, want heel mooi, ik zag een stukje in de Telegraaf... de krant die je toch vaak associeert met, die, ja, met, met, met de musicalwereld en dergelijke... en die kondigt jouw voorstelling aan. Ik denk, nou, het valt allemaal wel mee misschien. Ja, maar daar gaat het ook helemaal niet over. Nee? Nee, ik verzet oh. me totaal niet tegen... Ik dacht maar... dat het daar ook over ging. Nee, nee, het, het, het gaat me erom... of het gaat me erom... wat erin zit is dat er um, een, een moeilijk af en toe een, een, nog een scheiding is te trekken tussen... Um, hoe belangrijk iemand zichzelf vindt... en uh, hoe die dan doet alsof dat de werkelijkheid is. En dat zie je wel vaker op televisie en bij BN'ers. Maar goed, eigenlijk als ik dit zeg, denk ik, nee, dat is ook onzin. Want mm. je ziet het ook bij andere mensen. Ik raak een beetje in de war dat je dat zegt van de Telegraaf. En dan denk ik, nee, dat, daar gaat het me helemaal niet om. Goed. Ik geloof dat je met grote waarachtigheid alles kunt doen wat je wilt. Mm. Daar, dat stel ik niet aan de kaak. Oké, okay, dan, dan is dat een, een interpretatie van, ja. mij, van mij geweest. Dat kan. Uh, Sylvie Meis zit er ook in. Gerard Jolink kan nou alles je... zeggen. <laughs> <laughs> gaan we wil je iets over hebben. Nee, ja, die zit er, <laughs> nou ja, die zit er in, ja, in. Ja, ja, ja. Nou, uh, ja, dat is dan. Uh, misschien moet ik dat wel niet vertellen allemaal. Um, klassieke muziek, alle... Uh, ja, ik, ik zat aan Johan denken, die hier straks... Oh, daar komt hij al. Uh, over, nee, nou, klassieke muziek, nou, oh. die over klassieke muziek... Ik niet, Rotte is dat. <laughs> Over klassieke muziek om te vertellen. Uh, alle mensen, weer de buurder... Uh, zitten er bijvoorbeeld in als, als een stuk van klassieke muziek. En de prachtige Bisto by Mir. Uh, ook. Um, is die muziek, heb je dat allemaal zelf uitgezocht? Of heeft Johan dat samen met jou gedaan? Uh, nee, of? die Bisto by Meer... Die, uh, die was van vroeger. Mm -hmm. Bij ons thuis. En ik uh, gaf de, de negende ook, ja. En wat, wat, wat voor gevoel geeft dat om die, om die, uh, die dingen van vroeger... om dat uh, mee te nemen naar het theater? Ik zet het in voor de voorstelling. Hmm. Dus uh, dat geeft niet een speciaal gevoel. Nee. Ja, het kan zijn dat het ook een uh, gevoel is van, van vroeger. Van hoe je dat toen, toen beleefd uh, hebt. Uh, ja, maar toe... inmiddels is het al een voorstelling... en ben ik al een personage geworden. Dus dan zit ik niet meer privé op het toneel te denken... Okay. oh ja... Uh, dan is het gewoon een onderdeel van de voorstelling geworden. Ja. Je gaat hem uh, uh, nog uh, uh, veel spelen, deze voorstelling. Um, met, uh, even kijken hoor. Tot, tot, uh, in ieder geval tot 29 april in de toneelschuur in Haarlem. En daarna op, in uh, diverse steden in uh, mei, juni, oktober, november en december. Grote uh, zalen, kleine zalen? Kleine zaal. En uh, nog even, dat wil je net zeggen, de, de vraag vooral om... Te komen, want het is met dit weer, mooie weer. Ja, nee, ik snap het heel goed. Het is Pasen en iedereen mm -hmm. zit lekker tot tien uur s'avonds te eten. Maar er is ook mooi toneel nog. Kom vooral ja. kijken. Het is, het is een prachtige voorstelling. Al oh, heb ik dan misschien. Een, geef ik er ook een interpretatie aan? Ja, maar dat helemaal is klot. helemaal goed. Het is ook Mag een interpretatie. Ook. Ja. Ja. Uh, mug met gouden tand. Dus wat is het nu? Of wat is het nu? Uh, Jan, Jan-Rot, aan tafel. Uh, we hadden het over Bies, do mij meer uh, wat in die voorstelling zit. Uh, heb jij dat ook al hertaald eigenlijk? Nee, ik heb wel Doe de Roe, maar dat is een ander lied. Ja. Nee, ik, er is, er ligt nog, ik heb nu 400 pagina's, maar dat, er is nog wel ruimte voor deel 2, hoor. Ja, ja, want het boek dat ligt hier op tafel. Meesterwerk, de, de grootste klassieke muziekteksten... vertaald en hertaald door Jan Rot. Wat is het onderscheid tussen vertalen en hertaal eigenlijk? Bij vertalen probeer je zo dicht mogelijk bij de originele teksten te blijven. En bij hertaal zit je iets... Uh, anders erop, in, in mijn geval. Als ik ja. Bijvoorbeeld uh, het Deutsche Requiem uh, is bij mij Hollands Requiem. Dus de muziek is uh, precies hetzelfde. Maar de, de tekst heeft weinig met elkaar te maken. Ja. Alleen het idee en de sfeer en de strekking. Ja. Heb je nog een Matthäus gezien deze week? Of, uh... Er is een gisteren een hele mooie door de kinderen gedaan... in uh, een school in Bennekom. We gaan straks een, een, een vertaald, hertaald stuk uh, laten horen in het volgende uur. Uh, Lieneke, dankjewel dat je er was. Veel succes met de voorstelling. Um, straks ook Roland Kieft, die komt met de nieuwe klassieke cd's. Bruno van Moerkerken, de zoon van de surrealistische fotograaf Emiel van Moerkerken, die komt hier. En een ode aan Rokjesdag wordt u gebracht in 80 seconden door de gebroeders Frits. Dat en meer, straks na het journaal van drie uur. Tot zo.